1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Servische oud-generaal Mladic waarschijnlijk gepakt. Militaire betogen tegen bezuinigingen. En ontslagen dreigen bij HTM in Den Haag. Het weerbericht. Vanmiddag overwegend bewolkt met een enkele bui. Het wordt 16 tot 22 graden. Aan zee en op de wadden staat een krachtige tot harde wind... Vanavond vooral in het westen en noorden geregeld buien. Dan mogelijk met onweer. Of morgen is het bewolkt en buiig. Dan wordt het 15 of 16 graden. Ja, het nieuws is uh, heel vers. Half uurtje oud. Er gaan geruchten dat de uh, Servische leider Mladic is opgepakt. Uh, we proberen contact te krijgen met onze correspondent ter plaatse. Uh, David-Jan Godfra. Dat is op dit moment nog niet het geval. Wel hebben we contact met uh, Geert-Jan Knoops... advocaat met uh, ruime ervaring met zaken van oorlogsrecht... misdaden tegen de menselijkheid en volkenmoord. Goedemiddag, meneer Knoops. Goedemiddag. Kunt u nog eens uitleggen, uh, stel dat hij het is... Hè, uh, uh, waar wordt hij uh, formeel van, uh, uh, van beschuldigd door het, uh, door het Joegoslavië tribunaal? Nou, het gaat om een veelvoud aan aanklachten... die eigenlijk stammen uit uh, juli 95 en november 95. Toen zijn er zelfs twee aanklachten, uh, dagvaardingen uitgebracht tegen Baladic. Eén voor uh, betrokkenheid bij de, uh, zeg maar, de belegering van Sarajevo, waarbij er snipers zouden zijn ingezet. En de tweede hield verband met Srebrenica in juli 1995. Die twee aanklachten die zijn uiteindelijk samengebracht uh, in één aanklacht. En die uh, zijn uh, uiteindelijk opgesplitst in zes... Vermeende schending van het oorlogsrecht. Zeven uh, misdrijven tegen de menselijkheid. En twee aanklachten op het gebied van genocide. Ja. Dus het is nogal wat wat hem wordt verweten. En de kern is eigenlijk dat hij samen met uh, politici en militaire uh, leiders van het uh, Bosnisch-Servische leiderschap. Uh, onder de zorg is van een zogenaamde gezamenlijke criminele organisatie. met als doel het elimineren of permanent verwijderen van. Bosnische moslims, Bosnische Kroaten en andere niet-Servische inwoners... in uh, grote gebieden binnen Bosnië en Herzegovina. Ja, ja Srebrenica 95, da, da, daar kennen we de naam natuurlijk uh, van... Hè, dat hier uh, ja. onder zijn leiding werden uh, 7000 moslimmannen weggevoerd en vermoord... Klopt. Ja. Dat is natuurlijk wat, uh, waar het voor het tribunaal voornamelijk om uh, gaat. Waarom men zo vasthoudend is geweest om Ladiq, zeg maar uh, te arresteren. Er zijn overigens in het verleden ook enorme beloningen uitgeloofd. De Amerikanen hebben 5 miljoen dollar uh, beloning uitgeloofd voor de arrestatie. En de Servische overheid zelf uh, heeft uh, in oktober 2010 de beloning zelfs opgehoogd naar 10 miljoen euro. Ja. Voor het arresteren van Ladis. Dus het geeft wel aan wat... De belangen zijn zowel van het tribunaal... maar ook Servië. Want voor Servië is de aanhouding van Vladic. eigenlijk het visitekaartje tot de Europese Unie. En voor het tribunaal is, is eigenlijk... Uh, dit een, een van de sluitstukken... naast de arrestatie van Karadzic twee jaar geleden... nu Vladic. Uh, anders zou dat tribunaal misschien nog jaren moeten zijn... Over, opengebleven om uh, zeg maar, uh, hem te doen arresteren. Ja. Mocht dit inderdaad Bladic zijn... Ja, dan is dit denk ik voor het tribunaal wel een heel belangrijk moment. Uh, maar het zal tegelijkertijd ook uh, weer de intrede zijn van een zeer complex proces... Uh, dat men dan moet gaan voeren tegen uh, deze man. Ja, uh, ja uh, u heeft het nieuws meegekregen. Op, op welke manier heeft u het nieuws uh, meegekregen dat hij, uh, dat hij mogelijk opgepakt is? Nou, dat als u, ook, ook vanuit de media, ja. de, de, de Servische media... Uh, dus ik heb verder ook geen enkele bevestiging van nee, nee. uh, de kant van het tribunaal. Um, zelf staan wij in medevracht bij van Mladic uh, uh, bij het joegoslavië tribunaal. En uh, de hele ochtend had ik daar nog contact mee, maar het was ook binnen het tribunaal nog, uh, uh, nog niet bevestigd. Nee maar. nee, maar ook langs die weg heeft u er nog niks van gehoord, begrijp ik. Uh, nee. Nee. Ik dank u nu voor, uh, voor dit moment voor de reactie. Geert-Jan Knoops, uh, we gaan naar onze correspondent uh, David-Jan Godfray. David-Jan, een half uurtje geleden sprak ik je. Uh, Tadish zou uh, rond deze tijd die persconferentie gaan geven. Is dat ook gebeurd? Uh, hij, is, uh, hij, hij begint daar nu net aan, voor zover ik kan beoordelen. Maar er zijn inmiddels uit twee bronnen bevestigingen gekomen... van uh, de arrestatie van uh, Maladisch. Allereerst van een familievriend... en uh, in de tweede plaats ook van de, uh, de publieke omroep hier in Servië, de RTS. Dus het lijkt er wel heel sterk op dat het inderdaad Mladis is. En waar zou die gevonden zijn? Is dat bekend? Dat is nog niet in ieder geval in Servië. Uh, de, de, de, daar was twijfel over. Dat het daar Nog wel in Servië zou zijn. Uh, sommige bronnen zeiden zelfs dat hij dood was. Zijn familie is uh, een proces, uh, in proces begonnen. om hem dood te laten verklaren. Maar daar is dus kennelijk geen, uh, geen sprake van. Het enige dat we, weten, dat, dat we op, de, op het ogenblik weten. is dat hij in Servië is gearresteerd. en dat hij vast zit in het hoofdbureau. het hoofdkwartier van de Servische geheime dienst. de BIA. Ja, er wordt uh, DNA-onderzoek uh, gedaan. Hè? Uh, althans, er is uh, DNA afgenomen van die man. Ja, dat klopt. Het, kijk, hij, hij leefde onder, uh, onder valse naam. Natuurlijk niet onder de naam uh, Radko, uh, Radko Mladic, maar onder de naam van Milo Radkomadic, uh, een, een, een wat oudere man die volgens de uh, verschillende bronnen sterk leek op uh, Radko Mladic. Uh, maar nogmaals, wat er precies gebeurd is, hoe het gebeurd is uh, en wat er vervolgens gaat gebeuren, dat moeten we op dit moment nog even allemaal afwachten. Ja, ja. Kun jij het daar wel volgen, die persconferentie daar ter plaatse? Nee, op dit moment kan het kan het even niet. Maar als ik zo meteen de telefoon neerleg, ga ik dat direct weer wel doen. Het, het wordt live uitgezonden natuurlijk hier op de, op de televisie. En uh, dan zullen we horen wat, wat de president te vertellen heeft. Oké, okay. we hebben later nog contact met jou, uh, David Jan. Jij gaat nu uh, kijken naar die uh, luisteren naar die persconferentie. Zeker. Oké. Okay. Ja, dan naar Den Haag. Wilco Boom zit daar klaar, Wilco. Ja, goeiemiddag. Eh, ja, het, het nieuws ook doorgedrongen tot uh, het binnenhof daar? Ja, maar reacties zijn er nog niet. Uh, daarvoor wordt gewacht met de officiële, uh, de officiële bekendmaking... als het eenmaal zo, zover is... Um, er wordt natuurlijk met spanning naar uitgekeken... want de arrestatie van Mladic zou voor de Nederlandse politiek... een grote opluchting zijn, ook een vorm van uh, genoegdoening. Want uh, Mladic is natuurlijk de man die verantwoordelijk was... voor de massamoord in Srebrenica. De enclave die destijds, uh, begin jaren negentig... Door, uh, door Nederlandse troepen werd beveiligd. Troepen die veel te uh, licht bewapend waren. En, uh, in de verantwoordelijkheid van Mladic zijn daar toen... Uh, duizenden Bosnische mannen afgevoerd en, uh, en om het leven gebracht... Uh, ja, dat heeft hier uh, diepe, diepe wonden geslagen in de politiek... en natuurlijk in de eerste plaats bij de Bosnische bevolking. Als de hoofdverantwoordelijke voor die moordpartij dan nu eindelijk uh, vastzit... en uh, bovendien ook nog eens een keer uh, um, berecht zal gaan worden in Scheveningen... bij het Joegoslavië-tribunaal... ja, dan zou dat, een, nou ja, zoals ik al zei, een enorme opluchting zijn... voor de Nederlandse politiek en een soort afsluiting van een, uh, van een trauma... Uh, in de politiek en vooral op de ministeries van Buitenlandse Zaken... en in het bijzonder Defensie. Ja. Um, even wachten, dus op, uh, op de officiële bekendmaking in, uh, in Belgrado. Voordat jij daar officiële reacties uh, krijgt in Den Haag, begrijp ja, ik. Jazeker. Ja. Um, het is interessant is om te zien hoe er vervolgens zal worden gereageerd op de pogingen van uh, Servië om uh, lid te worden van de Europese Unie. Nederland is uh, het land wat het meest zich daar nog tegen verzet in EU-verband. En. Um, als Servië uh, Madic heeft gearresteerd en hem uitlevert aan het uh, Joegoslavië-tribunaal... dan is wat dat betreft een belangrijk beletsel weggenomen. Want juist het feit dat Madic niet gearresteerd werd en, niet, en dus ook niet werd uitgeleverd... was de belangrijkste reden voor Nederland om zich te verzetten... tegen toetreding van uh, Servië tot de EU. Ja. Wilco, blijf nog even bij. geert Knops. Knoops, uh, advocaat Knoops, hebben we nog altijd uh, uh, aan de telefoon. Meneer Knoops, no, nog even. De, de, de kans op een veroordeling, stel dat hij het is, gaan. daarvan uitgaan... De, de, de kans op een veroordeling... Hoe, hoe groot is die? Hoe schat u die in? Maar dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, ik, ik weet vanuit uh, mijn werk als advocaat bij het joegoslaven dat het zeer uh, complex is om uh, zeg maar, het bewijs uh, ook aantoonbaar te leveren... in de rechtszaal naar de hogere regionen. We hebben dat in de Miloswietzaak ook gezien... dat er een wereld van is tussen wat wij op tv zien en in de krant lezen... en uiteindelijk het harde bewijs dat de aanklagers moeten leveren in de rechtszaal... Uh, we mogen ervan uitgaan dat Bladic zich uh, juridisch in ieder geval met hand en tand zal verzetten. Een beetje vergelijkbaar als uh, meneer Karadzic met... destijds? Uh, zoals dat, is het Een beetje vergelijkbaar met de zaak Karadzic? Ja, ik denk dat we een proces tegemoet kunnen zien, uh, vergelijkbaar met Karadzic en misschien Milosevic. En het zou mij niet verbazen dat Bladic misschien zichzelf ook gaat verdedigen. Uh, dus het, het, het kan een zeer langdurig en ook complex proces worden. En het is zeker niet evident. Uh, dat voor alle aanklachten en veroordelingen zullen komen. Omdat als er is een groot verschil tussen de juridische werkelijkheid en de werkelijkheid op het slagveld. Nou, kunt u dat eens uitleggen? Waarom is dat niet evident? Nou ja, kijk, oh, iemand als heeft al uh, aangetoond dat er toch behoorlijk wat bewijsrechtelijke gaten zaten in de bewijsvoering van de aanklagers. Uh, Beloftwist heeft uiteraard het proces niet afgemaakt omdat hij is overleden. Maar het, het, het is ontzettend complex om uiteindelijk uh, bij uh, iemand als Mladic arts te komen en dat ook bewijsrechtelijk te onderbouwen. Uh, we weten ook niet wat precies de bewijslast is die er op dit moment is verzameld. Uh, ook in de zakaradziet is uh, voorlopig uh, nog niet duidelijk of dat wel zal leiden tot harde veroordelingen. Dus het is eigenlijk te vroeg, maar je kunt wel concluderen dat uh, het, het een hele moeilijke zaak zal worden voor, uh, voor de aanklager. en ook een zeer langdurig proces, want nogmaals, we mogen er niet van uitgaan gaan dat Madic schuld zal uh, erkennen in ja. het proces tegen hem. Maar het wordt een, een, een zaak van jaren dan? Ja, dat gaat een proces worden van jaren. Het uh, uh, proces Karadzic loopt nu ook al bijna twee jaar en daar is ook niet veel... Uh, er zijn niet veel vorderingen gemaakt. Het zou mij niet verbazen als dit... Kijk, als iets echt voor uh, een vol proces gaat op grond van uh, gestelde onschuld... Um, dus not guilty, uh, zoals het dan heet... Uh, dat is een vraag die hem dan als eerste zou worden gesteld als hij wordt overgeleverd aan het tribunaal... dan uh, zou het wel eens uh, drie, vier jaar kunnen gaan duren voor een uitspraak in eerste aanleg. Ja. Um, meneer Knoops, dank u wel voor dit moment. We gaan naar uh, Tijn Sade, die was in de tijd correspondent. In de tijd, in de jaren negentig, in de tijd van de oorlog op de Balkan, was Tijn Sade daar correspondent. Uh, uh, Tijn, uh, ja, kun jij eens uitleggen wat, wat dit betekent uh, voor, voor de regio Daan? Uh, ja, sorry, ik, was eventjes, uh, ik werd in één keer even. Ja. We zijn erop geslingerd. Ik, Dat ja. Dit betekent natuurlijk ongelooflijk veel. Dit is zeg maar, ja, het, het slotstuk van uh, wat er al jaren gaande is onder de democratische krachten die uh, natuurlijk door Europa de laatste jaren heel erg gesteund zijn. Uh, de toenadering van Servië tot de Europese Unie komt natuurlijk veel dichterbij. Het is ook het einde van een, ja, een behoorlijk Nederlands trauma. Ja. Mladis is natuurlijk de man... Ja, die Nederland enorm in zijn zetten. En dan uh, druk ik mij nog zachter. Dan uit, hebben we het over Srebrenica niet zo 95, hè? Ja, precies. Hij ja. is de slachter van Srebrenica. Uh, wij hebben als Nederland natuurlijk heel lang Servië uh, ja, de, de voet dwars gezet... in hun pogingen om dichter bij uh, Europa te komen. <coughs> Sorry. Minister van Hagen, toen hij nog uh, Buitenlandse zaken als portefeuille had... was zeer streng, ook uh, uh, hier in Brussel, als hij overlegde met zijn collega's... Ja. Hij zei, nee... Servië niet in Europa eerst moet ook melodisch opgepakt worden. Nou ja, en nu uh, het zover is, uh, betekent dat natuurlijk dat uh, de gesprekken met Servië tussen Europa en Servië in een uh, snel tempo verder kunnen gaan. Ja. Enorme consequenties. Tijno, is die in 1995 is hij aangeklaagd voor genocide. Uh, 16 jaar verder zijn we nu. Hoe, hoe kan het toch dat het zo lang heeft geduurd? Nou ja, dat is uh, in Servië zeker, maar eigenlijk wel in heel Europa bekend. Uh, hij werd natuurlijk gewoon uh, afgeschermd door uh, de oude Joegoslavische legertopmensen. Uh, uh, ja, er waren af en toe weer wat geruchten over een schuilplaats hier, een schuilplaats daar. Uh, men deed overal invallen, maar dan uh, dachten wij in Europa weer... ach, dat zijn allemaal schijnbewegingen, de ja. Servische politie of de Servische uh, agenten uh, doen maar wat... Die moesten dan weer ons vertellen. Nee, we doen echt ons best. Het lukt niet. Hij ontsnapt telkens. Nou, er waren natuurlijk elke keer weer geruchten uh, en tussenpersonen die uh, het team rondom Mladis op tijd inlichten. Uiteindelijk moet je toch constateren dat hij toch gewoon in Servië bescherming heeft gevonden binnen de oude militaire topfiguren uit die tijd. En ja, ergens heeft men op een gegeven moment gedacht of uh, onder druk van de nieuwe democratische kracht in Servië. En nu is het genoeg geweest. En dat zijn, dat zijn de, de, de groepen die, die aansluiting zoeken bij Europa, die, die, ja, zeker, die, die de ja. druk zover hebben kunnen opvoeren nu? Ja, dat is uh, dus, uh, Tadic, uh, huidige president en zijn uh, democratische partij. Die zijn al jarenlang nu in Servië uh, toch echt bezig om dingen te veranderen. En hebben daar heel veel moeite mee gehad. Zeker op, uh, op een gegeven moment toen ook nog Kosovo, zich afscheiden van, van Servië. Ja. Toen moesten toch die democratische krachten uh, ja, uh, het hoofd boven water houden. Is ze gelukt met steun ook van Europa. En ja, in, tegen die achtergrond moet je nu zien dat uiteindelijk toch ergens... Uh, ...men geen steun meer kon verlenen aan deze Dat de uh, gewoon de weerstand gebroken is. En ja. zo is het gegaan. Uh, de, de, de twee grote namen die steeds genoemd uh, werden worden... Is, uh, het zijn Karadzic en Mladic. Uh, hoe was die relatie tussen die twee? Hoe stond, in, in, wat voor relatie stond hij tot Karadzic? Karadzic was meer de, de politieke stratege, uh, de schrijver, de bedenker. En Mladic was, om het heel simpel te zeggen, toch wel echt de beul. De man uh, ging werkelijk over lijken. En, uh, ja, een uh, dodelijke combinatie. Ja. Oké, okay, Tijnschadé, uh, voor, voor dit moment uh, dankjewel. Uh, we, we hebben een kort portret van Mladic uh, klaarstaan. Nee, daar gaan we niet naar luisteren. Ik kijk even wat er gaat gebeuren. We gaan uh, naar Tim Overdiek. Want we gaan uh, natuurlijk uh, uitgebreid aandacht uh, schenken aan ook de persconferentie die nu plaatsvindt. En ik begrijp dat we nu gaan luisteren naar wat er wordt verteld over de arrestatie van Mladic. De uh, the president of Serbia. We are awaiting a translation. He will be giving us uh, the facts as to uh, what went down in Belgrade today. The facts uh, and the reporting that we have right now is that police in in Serbia. Arrested a man who is suspected uh, uh, of He is the highest ranking war crime suspect, still at large from the Balkan Wars of the 1990s. Now, Serbia's B92 radio station is reporting that he was arrested. There's another report indicating that police are doing DNA tests to confirm that it is in fact him. We understand those are ongoing. B92 radio cited a Croatian newspaper when reports uh, started to come out. En CNN baseert zich op informatie die zij tot zich hebben genomen van het Servische radiostation B92, die ze vervolgens ook weer heeft gebaseerd op een bron uit Kroatië waarin werd gemeld dat Mladic was gearresteerd en dat DNA-testen nu moeten gaan duidelijk maken of het inderdaad deze persoon is. Ook al wordt van diverse bronnen vermeld dat het inderdaad gaat om Radko Mladic. That will bring us one step closer to the ik geloof dat elk ander land moet zijn voor het van zijn eigen chapters. Alle crimes moeten volledig onderzocht en alle kriminellen moeten Ik voor een met een van de U.N. Security Council over de serious allegations over organ-trafficking- in Kosovo, Autonomie in Kosovo, van Dick Marti's report. Dank u voor uw Dames en heren. Het is even kort in het Engels een verwijzing naar een onderzoek... wat hij vraagt van de Verenigde Naties naar oorlogsmisdaden... die zijn gepleegd, onder meer ook in Kosovo. Een zijlijn van waar we in afwachting van zijn... wellicht de bevestiging dat Maladis is gearresteerd. Ik ja. de. En deze actie zei... About uh, what we're hearing is the arrest of Ratko Mladic by police in Serbia. He was the former Serbian military uh, commander. What uh, President Tadic has said just a moment ago, that, uh, that his arrest would close the chapter of our history, he said. It would bring us closer to our reconciliations. He also said all crimes have to be fully investigated and that criminals must face justice. En dit is de bevestiging wat de CNN-verslaggevers aangeven. We schakelden net iets te laat in, maar president Boris Tadic van Servië heeft inderdaad bevestigd dat Ratko Mladic is gearresteerd door de Servische politie. Hij noemde het een afsluiting van jarenlange oorlogsmisdaden en het afsluiten van een hoofdstuk. En wellicht is dit ook voor hem de politieke opening naar de Toetreding natuurlijk van Servië tot de Europese Unie. Een van de pre-voorwaarden voor dat. Uh de Europese Unie serieus het lidmaatschap van Servië zou overwegen. Een bevestiging van Boris Tadic, de president van Servië... dat Radko Mladic op de vlucht sinds de begin jaren 90, sinds 1995... officieel eh, beschuldigd door het Joegoslavië tribunaal... van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden... Um, die werden gepleegd bij de belegering van Serjevo, de stad in Bosnië... Herzegovina en natuurlijk de uh, massaslachting van 5000... Mannen in Srebrenica. Die man is gearresteerd. Tim Overdiek, dankjewel. We gaan uh, luisteren naar David-Jan Godfra in uh, Belgrado. David-Jan, hij is gearresteerd. Dat staat vast. Heb jij iets meer kunnen horen over uh, de manier waarop dat is uh, gegaan? Hoe dat in zijn werk is gegaan? Nee, ik heb heel van, van Tadic, van de president, begrepen dat het vroeg vanochtend is, is gebeurd. Uh, er zijn andere berichten dat die zou zijn gevonden in een uh, plaatsje bij Zrenjanin, dat is in, uh, in de Vojvodina in, ja, in Noord-Servië. Uh, Noord maar dat is uh, nog niet bevestigd, ook niet in, uh, onder welke omstandigheden die daar zou, uh, zou zijn aangetroffen. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn allemaal dingen die de komende uren waarschijnlijk wel bekendgemaakt zullen worden. Mogelijk dat, uh, dat Tadic in het verloop van zijn persconferentie, uh, want hij is nog steeds bezig, uh, ja. daar wat meer over Gaat, uh, gaat zeggen. Maar vooralsnog uh, weten we dat niet zeker. Wat, wat, wat zei daar iets over de, de man die is opgepakt? Nou ja, hij is daar dus nu op dit moment bezig van allerlei dingen over te zeggen en dat kan ik op dit moment even uh, moeilijk volgen maar ja, de, de oplossing is natuurlijk groot bij de Servische autoriteiten want zoals al uh, gememoreerd het is uitermate belangrijk voor, uh, uh, voor de, de, de EU kansen van, uh, van Servië uh, en bovendien hebben veel Serviërs het gevoel uh, dat ze ja, eigenlijk door één man al die jaren lang uh, gegijzeld zijn, uh, door zijn door de eis dat hij gearresteerd moest worden, konden ze maar niet richting uh, richting Europa. en Natuurlijk, er is een deel van de Servische bevolking die hier, uh, dat hier niet blij mee is. Dat zijn de mensen ja, die toch met een wat meer nationalistische achtergrond, die uh, Mladic, waarvan sommige Mladic zelfs als een held beschouwen, maar over het algemeen werd het toch wel als een blok aan het been uh, beschouwd, dat die Mladic maar steeds niet gepakt werd. Uh, met name dus omdat de kansen op uh, toetreding tot de Europese Unie, ja daar, daardoor mede door opstelling ja. van een Nederlandse regering, uh, uitermate klein uh, bleven. ja Dus opluchting neem ik aan in de eerste reacties in Servië? Ja, er zijn natuurlijk nog niet zo heel erg veel reacties, omdat nu pas uh, officieel wordt bekendgemaakt uh, ja. dat hij is gearresteerd. Maar je kunt je voorstellen dat met name onder de, de, de pro-Europese regering die op het ogenblik aan het, uh, aan het bewind is, de opluchting uitermate groot is. Er is ontzettend veel druk aan, uh, aan vooraf gegaan natuurlijk. Uh, maar ja, ja, de blijdschap zal, zal groot zijn en ik denk dat er wel een glas champagne gedronken wordt uh, vandaag. Oké. Okay. Ga jij even verder uh, uh, luisteren naar uh, meneer Tadic. Uh, ga ik luisteren en praten met Harry van Bommel van de SP. Uh, goedemiddag meneer van Bommel. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Ja, ja, even de koptelefoon op. Goed, een, een eerste reactie meneer van Bommel op, uh, op dit nieuws. Nou, het is geweldig nieuws. Um, de, de, de Kamer is onlangs nog in Servië geweest. En we hebben daar gesproken met de openbare aanklager Vukovic. En het zag er helemaal niet naar uit dat, uh, dat dit zou gebeuren. Ook de president hebben wij gesproken. En die wist ook niet of uh, Mladic nog in Servië zelf was. En waarom zag het er dan uit dat het niet zou gebeuren? Omdat uh, de openbare aanklager Vukovic niet de indruk wekte. dat hij echt diep in de krijgsmacht. en diep in de inlichtingendiensten. Uh, kennis kon nemen van wat er zich daar allemaal afspeelde. En het is zeer waarschijnlijk dat Mladic bescherming heeft gehad van Oude, uh, oude makkers uit, uh, uit het leger. Ja. Dat is de enige manier waarop je in, uh, in een dergelijk land... je staande kunt houden tegen politie en, uh, en tegen krijgsmacht. Ja. En nu dus toch uh, andere krachten die, die bezig zijn kennelijk, of bezig zijn geweest. Ja, dat klopt. Er is vanuit de Europese Unie door Serge Brammerts, uh, uh, dat is het Jurislavië Tribunaal, maar ook vanuit de Europese Unie via de Nederlandse regering en ook vanuit de Tweede Kamer erg veel druk uitgeoefend uh, met de mededeling. Uh, als Mladic en uh, Hacic, uh, Koran Hacic, die ook nog gepakt moet worden, als die niet gepakt worden, dan kun je iedere verdere toenadering tot de Europese Unie wel vergeten. En dat is het onderwerp van de dag in Servië. Men wil bij de Europese Unie horen. En dit was een heel groot obstakel. Men is er nog. Nog niet, maar het is wel een belangrijke stap. Het heeft wel heel lang geduurd, hè, meneer Van Boron. Het heeft heel lang geduurd en dat duidt er volgens mij ook op... dat, dat zal nog moeten blijken overigens... dat, uh, dat de bescherming die Mladic genoot... Uh, waarschijnlijk toch van oude uh, makkers uit het leger... dat dat een goede bescherming was. Um, uh, we moeten ook nog even afwachten of, uh, of nou ook zijn andere, uh, de andere uh, oorlogsmisdadiger uh, Goran Hadjic, of die nou gepakt wordt. Want die is nog zoek, is een belangrijke uh, persoon... waar het Joegoslavië tribunaal ook uh, uh, zaken mee wil doen. Maar als het allemaal klopt en als het DNA uh, getest is... dan uh, zou die vanavond of morgen in Den Haag kunnen zijn? Zo snel zal het vermoedelijk niet gaan. Uh, men zal in Servië zelf ook nog uh, de nodige vragen willen stellen. Bijvoorbeeld over het netwerk wat hem beschermd heeft. Uh, dat is belangrijk voor Servië in, in de verdere opsporing. Uh, maar het is wel een belangrijke dag voor Servië. Uh, en ik denk ook voor Nederland, die toch nog steeds met dat uh, Srebrenica-trauma zit... waar Mladic uiteindelijk uh, verantwoordelijk voor is geweest. Dank u wel voor deze eerste reactie. Harry van Bommel van de SP. Elisabeth Vegveld hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, advocaat van nabestaanden van slachtoffers in Srebrenica... waar ja. um, Mladic voor verantwoordelijk wordt gehouden. En u hebt, namelijk aan, al een paar van deze mensen gesproken? Ja. Wat is hun reactie? Nou, blij. Beter laat dan niet. En het uh, was toch de man die wel aan de poorten stond van de compound van eh. Uh, uh, Dutchbed destijds in 1995. Uh, dus er was wel een man die uh, met zijn gezicht. Uh, met zijn gezicht nog goed op het netvlieg staat. Dus, uh, ja. Wie heeft u gesproken? Uh, Hassan Noanovic. De en. tolk van Dutchwet uh, uh, destijds. Ja, goed. Hey, uh, kijk, we hebben, hij heeft een postuur te loopt richting de Nederlandse Staats. Uh, wij zeggen ja, er zijn er een heleboel verantwoordelijke voor. Uh, Mladic is een, is een hoofdrolspeler. Um, het is heel belangrijk dat hij nu uh, uh, voor een rechter komt. En we hopen ook dat daar weer feiten uitkomen... die een beter beeld geven van wat er nou precies is gebeurd. We weten heel veel. Um, maar uh, het is natuurlijk toch niet uitstuit... dat deze man er nog een, een nader licht op kan laten schijnen. En dat is voor, ook voor de slachtoffers erg belangrijk... om het complete plaatje te krijgen... En uh, nou, dat gaat nu hopelijk uh, gebeuren. Dan hebben we ze toch bijna allemaal. Want wat de meeste mensen zeggen is dat inderdaad dit het laatste hoofdstuk is in uh, wat nog moest gebeuren. Terwijl, ja, zoals u dat... zegt, voor de nabestaanden die u vertegenwoordigt, dit eigenlijk nog maar het begin is van de definitieve verwerking. Ja, ja. Er is. Dus uh, nou ja goed, zij, kijk, zij, mensen die ik vertegenwoordig, die zaten destijds op de Nederlandse compound. Uh, zij hebben altijd gezegd, en terecht naar mijn mening, dat als zij op die compound waren gehouden, Mladic überhaupt zijn handen niet uh, op hun had kunnen leggen. En uh, dit hen niet was overkomen. Dus zij uh, uh, zien dat, dat er meerdere hoofdrolspelers zijn geweest. Natuurlijk van een volstrekt andere orde. Maar voorin is het verhaal niet afgesloten. En wat daar nou precies is gebeurd, hè, hoe de verhouding bijvoorbeeld was tussen uh, uh, Karamans en Mladic... We weten allemaal het wat samen is gedronken. Uh, wij hebben altijd gezegd dat was echt hulpverlening aan de vijand uh, uh, door Nederland. Uh, ja, hoe is dat nou? Hoe percepeert Nadies dat? En ik denk toch, uh, ook als je dit soort processen een beetje volgt, dat Nadies daar wel iets over gaat zeggen. Die zal de bal ook nog een beetje terugkaatsen. En dan moeten we eens kijken wat daarvan overeen blijft en wat dat betekent uh, uh, uh, voor de waarheidsvinding. Want in hoeverre uh, hielden zeg maar, de mensen die u vertegenwoordigt nog echt rekening met de aanhouding van Nadies? Mede in het licht van het feit dat het zo lang duurde. Nou, daar hielden ze zeker rekening mee en nu moet zich ook uh, uh, realiseren dat in Bosnië uh, uh, nog heel veel mensen, tot op de dag van vandaag, uh, uh, vervolgd worden en er ook nog weer heel veel vrij rondlopen. Die processen zijn daar gewoon nog aan de gang. Uh, dus voor het is, het is voor ons dus is het misschien iets wat uh, inmiddels in een wat verder verleden is en waar we nog op zoek was naar een la, waren naar een laatste persoon. Voor hen is het nog wel een, een dagelijkse aangelegenheid en daar is dit. Een onderdeel, zij het een vrij belangrijk onderdeel van. Maar het wat... boek is niet, uh, is niet gesloten. En wat is als hij straks in uh, voor het Joegoslaver tribunaal zal verschijnen... waar toch iedereen van uitgaat? Wat is dan de eerste vraag die u aan hem zou stellen? Dat is een goede vraag. Nou, ik zou toch wel eens willen weten wat nou, uh, uh, uh, wat er precies is uh, afgesproken tussen hem en uh, Karamantse Franken. En hoe hij dat heeft, uh, heeft opgevat. Er zijn uh, nog wat duidelijke uh, citaten uh, van Karamant. Uh, uh, meneer Mladies, uh, uh, we willen u graag helpen. En ik spreek hier namens de Nederlandse regering. Wat kunnen wij voor u doen? Uh, en hoe gaan we dat doen? Dat zijn natuurlijk hele, hele bizarre uitspraken. En ik zou dat wel eens uh, ik zou dat wel eens aan hem uh, willen vragen hoe hij dat nou heeft, uh, heeft uh, opgevat en uh, wat er volgens mee is gedaan. Dat is denk ik in die zaak een hele belangrijke in, zaak in Nederland een hele belangrijke vraag. Komt waarschijnlijk aan bod in de nabije toekomst? Lisbeth Zegveld, advocaat namens de nabestaande van Srebrenica. dank u wel. Anne Mulder, tegenwoordig Kamerlid voor de VVD, was in 1995 militair in Srebrenica. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, even voor alle duidelijkheid, u spreekt niet namens de VVD, maar op persoonlijke titel. Ja, onze woordvoerder over is hand en broeken. En die weet van de politieke situatie veel meer dan ik. Maar u was in 1995 militair in Srebrenica. Ja, dat klopt. Wat doet dat nieuws van vandaag met u? Ja, er komen heel veel gevoelens uh, boven. Aan de ene kant het uh, gevoel van eindelijk uh, gerechtigheid gerechtigheid voor de mensen. Omdat uh, dat nu echt de, de dader is, uh, is gepakt waarschijnlijk. Dus dat, dat, dat overheerst. Maar ook het gevoel van een zekere woede. Hoe heeft dat destijds zo kunnen gebeuren? Ook verdriet. Ik heb er heel veel leed gezien. Maar vooral overheerst nu gerechtigheid. Dat, eindelijk, uh, ja, dat we kunnen beginnen met het verwerken van het trauma. Gelt dat voor u ook. Ja, ik, ik, heb, ik, ik was zelfs dienstplichtig militair. Het heeft een ontzettend grote indruk op me gemaakt destijds, de val van de enclave. Ik heb daar vluchtelingen gezien ten einde raad. Er werden ook baby's geboren, vroeg geboren, van vrouwen die tien kilometer moesten uh, lopen. Ik zag de angst in de ogen. Je voelde de angst. En later, toen we terugkwamen in Nederland, toen heb ik ook gehoord wat er was gebeurd. Al, alle mannen die de, die, die Mladis kon arresteren, die heeft hij gewoon op een rij gezet en uh, afgeschoten. Hebt u daar, Mladis zelf ook gezien? Ik heb Mladic één keer gezien. Dat was toen wij vertrokken uit de Enclave... en de grens overreden van Bosnië naar Servië. En daar stond hij bij de brug. En dat was de grens richting Servië. En daar stond hij naast een Nederlandse generaal. En uh, ja, uh, bracht hij uh, alle Nederlandse militairen een goed. Wat voor man zag u daar toen? Ja, ik zag daar een, een ontspannen man die... Ik zag hem in een flits, hè. Het was niet zo dat ik tien minuten de tijd had om hem uh, te bestuderen. Maar ik zag daar een, uh, een man die zeer tevreden stond te zwaaien en heel lang op de vlucht is geweest en nu is gepakt. Komt ja. het voor u als een verrassing dat het zo lang nog heeft geduurd... maar nu dan toch gebeurd? Ja, op ge ik hoorde af en toe geruchten van hij zou gepakt zijn... Of, of, of zijn arrestatie zou op handen zijn. En ik dacht, nou ja, het moet nu toch wel gebeuren... want we zijn 16 jaar verder. Hè? Ik, heb, ik heb twee jaar geleden met nabestaanden gesproken... en iedereen snakte ernaar dat hij gepakt uh, zou worden... dat de echte dader gepakt zou worden. Dus ik ben blij dat het is gelukt. Ik, had er zelf, ik weet niet of ik vertrouwen in had, elke keer had ik wel hoop... Ik hoop dat het inderdaad zou gaan gebeuren. We spraken ja. met Liesbeth Zegveld, de, die de nabestaanden van Srebrenica ook vertegenwoordigt. En die nogal uh, terecht is, daar ook een um, rechtszaak voor heeft gevoerd tegen de Nederlandse overheid. In hoeverre denkt u dat Mladic daar een ander licht op zou kunnen werpen? Wat Nederland daar toen wel ja. of niet of had kunnen doen? Ja, ik, ik weet dat uh, professor uh, Zegveld is advocaat. Uh, of die staat een nabestaande bij. Ik begrijp ook heel goed dat nabestaanden gerechtigheid, gerechtigheid willen. en dat ze daarvoor iedereen willen aanklagen. Voor mij is het allerbelangrijkste is dat nu de echte dader is gearresteerd. Want er is eigenlijk maar één man verantwoordelijk daarvoor die doden. Voor de doden, en dat is, uh, dat is Mladic. Daar bent u van overtuigd? Ja. De politiek leider zit al uh, op Scheveningen. Ik woon vlak daar in de buurt. En uh, nu wordt daar de, uh, de, uh, de militair leider aan toegevoegd. Dus die twee zijn compleet... Het uh, de, de, de Servische president, Tadis noemt het uh, de afsluiting van een, van een lange periode. Uh, waarmee een hoofdstuk kan worden afgesloten en Servië wellicht gaat toetreden tot de Europese Unie. Dat is ook een politiek voorschot op nu de arrestatie van iemand die in het verleden militaire misdaden volgens het tribunaal heeft gepleegd. Geldt dat voor u ook? Of is dit toch ook toch nog een, een begin van, van een nieuwe periode van, van trauma waar u eerder over sprak? Kijk, het, het, het, ik denk dat het, het wordt nooit afgesloten. Voor mij niet, voor de nabestaanden niet. Ik, blijf dat, ik, ik draag het uh, de rest van mijn leven met me mee. Maar vooral de nabestaanden dragen het de rest van hun leven mee. Legt u dat eens uit? Wat bedoelt u? U draagt het voor de rest van hun leven met uh, mee? Ik, ik, heb, ik heb angst gezien bij, bij vluchtelingen. Dat krijg je nooit meer van je netvlies uh, af. En de machteloosheid die ik toen heb gevoeld... met die blauw helm en uh, die mitrieur waarmee je niks mag doen... dat draag ik altijd met me mee. Ja, want u zat naast Karamans, geloof ik, hè, toen de luchtsteun werd aangevraagd. En die niet kwam. Ja, mijn, Ik was dienstplichtig militair. Mijn taak was om te zorgen voor de verbindingen. Dus heel simpel gezegd zorgen dat de telefoon en, de, en het faxapparaat... voor de overste Karamans het deden. En voor de rest had ik in een hoekje in de bunker... te zorgen dat hij zijn telefoon kon gebruiken om bijvoorbeeld luchtsteun aan te vragen. En ik was er ook een paar keer bij toen hij dat deed. Ja, de dus dat van... was ook heel heftig, hoor. Toen de Serven binnenkwamen. Want de overste Karamans was heel duidelijk. Hij zei alle Serven aan het gas. En toen voegde hij weer luchtsteun aan. En ja, hoeverre draagt u dat nog met u mee als u nu terugdenkt aan toch iets wat al 16 jaar is geleden? Het, het, voor mij persoonlijk, voor de nabestaanden is het natuurlijk het allerergste. Hè? Maar voor mij persoonlijk is het het gevoel van machteloosheid. Dat je een blauwe helm hebt, dat je daar toch staat voor de internationale gemeenschap. Dat je een wapen hebt en dat je niks kan doen voor de mensen. Dat je ziet hoe, hoe Bosnische Serven de mensen angst aanjagen en later ook de mensen uh, hebben vermoord. Dus vooral de machteloosheid die overheerst. Die overheerst toen. Dus daarom ben ik blij. Dat hij nu is gepakt. Er is er ook contact gehad met uh, mede veteranen uit nou die tijd? Uh, uh, sinds die tijd hebben we veel contact. We hadden een paar weken geleden nog een, uh, een uh, reunie. We hebben elkaar ook gezien op 5 mei in Wageningen. En daar hebben we het er wel over. Maar ik heb ze nu nog niet gesproken. Het nieuws is ook zo vers nog. Ja. Wat denkt u dat hun reactie zal zijn? Ik denk dat iedereen het gevoel heeft van... ja, gerechtigheid. Toch. Na 16 jaar. En ook voor jullie zelf een afsluiting voor die periode? Ja, waarbij ik al zei... verwerken wordt nu makkelijker... maar helemaal, het boek gaat nooit dicht... Die, 8000 mensen, die, die zijn, uh, of de 8000 mensen zijn dood en ze blijven helaas ook dood. Dus dat boek gaat nooit dichter. Anne Mulder, in 1995, militair in Srebrenica. Nieuw Kamerlid voor de VVD. Dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. Drie minuten over half twee is het. U luistert naar een extra NOS Radio 1-journaal... in verband met de arrestatie van Radko Mladic, de ex-generaal. Het nieuws is een half uurtje geleden bekendgemaakt door president Tadic. En uh, we gaan nu naar Den Haag. Daar zit collega Hans Andringa. Hans. En bij mij staat uh, Joël Voordewind van de ChristenUnie, buitenlandwoordvoerder... Nou, eerst maar eens we de eerste reactie op de arrestatie van Radko Mladić. Ja, erg blij, uh, ook omdat wij Srebrenica hebben meegemaakt en dat we weten dat Mladić daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. En ik hoop nu als hij uh, in Den Haag staat, uh, dat hij ook durft om meer helderheid te geven over zijn rol toen die tijd ook in Srebrenica. Daar we... gaat u wel van uit dat hij naar Den Haag wordt gebracht en daar wordt uh, uh, terecht zal slaan. Ja, dat is met de, de vorige uh, kandidaat is er toen ook gebeurd. Dus ik neem aan dat. Uh, uh, nu ook uh, Servië Hij hem, uh, de, hem uh, uh, toewijst naar uh, Den Haag om hier voor het hekje te staan. Wat kan dit betekenen voor uh, de toetreding van Servië tot de EU? Want dat was altijd een voorwaarde. Zijn alle belemmeringen nu weg wat u betreft? Nou, het was een, een belangrijke voorwaarde, een zakelijke voorwaarde... maar niet een uh, voldoende voorwaarde uh, wat de ChristenUnie betreft... om uh, toetreding tot uh, de Europese Unie te bewerkstelligen. Daarvoor moet Hachis bijvoorbeeld nog uh, gearresteerd worden. Uh, andere mensen nog. En ook uh, het justitieel apparaat moet nog verder uh, ontwikkeld worden. Dus uh, zover zijn we nog niet. Ik maak even een uh, draai van 180 graden... en ik ga naar Henk-Jan Ormel van het CDA, ook buitenland woordvoeren. Uh, u loopt al heel lang mee. U kent deze geschiedenis uh, bijna van Havert tot goort. Ik was twee weken geleden nog in Belgado... en uh, we spraken daar met een Kamerdelegatie met president Tadic. En uh, we hebben toen ook benadrukt hoe belangrijk het was om Ladis op te pakken. En ik ben dan ook zeer verheugd... Allereerst voor de nabestaanden van alle slachtoffers die Mladic heeft gemaakt. En uh, het recht moet gewoon gedaan worden nu. En daar is nu een mogelijkheid voor. Tot ja, de dag van gisteren eigenlijk was het toch steeds de indruk... dat Servië niet zou meewerken aan de arrestatie. Nu toch. Wat is er achter de schermen voor om een keer gebeurd... denkt u in de hoofden van de Serviërs? Ik denk dat wat heel belangrijk is... dat uh, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Brammert. is gekomen met een erg negatief rapport van Servië doet onvoldoende. En Servië wist dat uh, als zij een negatief rapport hadden van Brammert, dat ze het dan wel konden vergeten... om ook maar enige toenadering tot de EU te krijgen. Ik denk dat dat rapport, en ik denk ook dat de rechterrug van minister Verhagen, die als enige in Europees verband... destijds heeft gezegd van Mladic moet in Den Haag zijn... dat dat zeer geholpen heeft. Nou, Vandaag zien we daar uh, wellicht het resultaat van. Of in elk geval het heeft ertoe bijgedragen. Uh, op dit moment zitten de meeste buitenlandwoordvoerders... in een uh, debat over de staat van uh, de Europese Unie. Daarbij zit ook uh, premier Rutte. Uh, als er geschorst wordt in dit debat... dan uh, zal ook premier Rutte met een reactie komen... op de arrestatie van Radko Mladic. Hans Anderinga vanuit Den Haag. 16 jaar heeft het geduurd, 16 jaar naast Rebrenica is hij opgepakt. Radko Mladic, zojuist bekend geworden. Wie is het en wat deed hij eigenlijk? Nu nog Mladic. Een veelgehoorde reactie toen eindelijk na jaren... Radovan Karadzic in de Servische hoofdstad Belgrado was opgepakt. Radko Mladic is de laatste grote vis die het Joegoslavië-tribunaal berecht wil zien. Maar jarenlang wist de voormalig Bosnisch-Servische generaal zich schuil te houden. Eind 1995 maakte de toenmalige woordvoerder van het Joegoslavië tribunaal de aanklacht tegen Mladic bekend. Genocide, crimes against humanity war crimes. crimes Genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De politiek verantwoordelijke is Radovan Karadžić. De uitvoerder, de drie-sterren-generaal Radko Mladic. De troepen van generaal Mladic omsingelen de Bosnische stad Sarajevo... van april 92 tot november 95. Vanuit de heuvels rondom de stad beschieten ze de inwoners... en verhinderen ze de aanvoer van voedsel. Meer dan 10.000 mensen komen om bij het beleg, onder wie 1.500 kinderen... In de zomer van 1995 is de macht van Mladic op zijn hoogtepunt. De oorlog in Bosnië is in volle gang. Zijn troepen rukken op, onder andere naar de moslim-enclave Srebrenica. Op de basis Potocari van de Nederlandse VN-ers van Dutchbed... hebben duizenden moslims bescherming gezocht tegen de troepen van Mladic. Ze hopen dat ze worden verdedigd door de internationale gemeenschap. Een illusie, zo merken ze al gauw. Mladic gedraagt zich als de grote overwinnaar. Nederland is geschokt door de beelden van Mladic... met de Nederlandse commandant Karmans. Mladic het op Karamans. Maar uiteindelijk hebben ze samen het glas. Op de basis van Dutch Pet speelt zich een drama af. Mladic probeert de doodspangen moslims gerust te stellen... Er is niets aan de hand. Iedereen zal in bussen worden weggebracht. Vrouwen en kinderen het eerst. Maar zijn woorden zijn één grote leugen. De mannen worden van de vrouwen gescheiden... en vervolgens in koele bloeden vermoord. Ruim 8000. Na de oorlog woont Bladic in Belgado. Hij vertoont zich gewoon op straat, gaat naar voetbalwedstrijden... en dineert in dure restaurants. Hij geniet de bescherming van president Milosevic... Maar daar komt een einde aan wanneer die in de zomer van 2001 wordt opgepakt... en overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic duikt onder. De jacht op hem is geopend. Op gezette tijden duiken er in de jaren daarna geruchten op... dat hij op het punt staat opgepakt te worden. Ook Carla Del Ponte, acht jaar lang de hoofdaanklaagster van het Joegoslavië-tribunaal... laat regelmatig weten dat het zover is... De arrestatie van Ratko Mladic kan elk moment plaatsvinden. Radko Mladic is in Serbia. There is no doubt about this. He can and must be arrested immediately. Maar steeds is het loos alarm. Eind 2007 vertrekt de hoofdaanklaagster uit Den Haag, teleurgesteld. Haar doel, de arrestatie en berechting van Mladic en Karadzic, heeft ze niet bereikt. Een half jaar later treedt er in Servië een nieuwe regering aan. Eentje die veel Europa gezinder is. Toeval of niet, maar niet lang daarna... is de arrestatie van Radovan Karadzic een feit. Nu nog Mladic. Ja, vorige week nog stelde hoofdaanklager Bramarts van het Joegoslavietumeraal... dat Servië niet genoeg deed om Mladic op te pakken. Maar nu vanmiddag is het dan toch zover. En is inmiddels duidelijk en via DNA vastgesteld... dat het echt om Mladic gaat. In Den Haag, Jors Voorhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Dan zeg ik voormalig minister van Defensie Voorhoeven... Uh, want de zomer van juli uh, 1995 herinnert u zich ongetwijfeld nog... Het drama bij Srebrenica. Uit eerste ja. reactie op de arrestatie van Mladic. Um, als dit allemaal waar is, en daar ziet het naar uit... is dat het mooiste nieuws uh, wat uh, ik in jaren heb gehoord. Uh, want hij is uh, denk ik de grootste oorlogsmisdadiger in Europa sinds... Uh, uh, 1945. Hij heeft niet alleen uh, de machinegeweren gezet op uh, ongewapende krijgsgevangenen, uh, jongens en mannen, uh, maar ook rondom Sarajevo en andere steden in Bosnië en dorpen ongelooflijk veel doden gemaakt. Het duurde erg lang. Ja, het heeft veel te lang geduurd. Uh, ik heb uh, ik herinner me heel levendig een gesprek uh, onder vier ogen... met een hoge Amerikaanse functionaris in 1996... waarin ik een plan voorlegde om Laditch te arresteren. Dat wees hij zonder meer af. Want um, De Verenigde Staten gaf uh, voorrang aan uh, een rustige... Uh, uitvoering van het nieuwe vredesakkoord van Deten. En men vreesde dat de Serviërs dat zouden gaan verstoren... als hun populaire generaal zou worden gearresteerd. Dan hebt het over 1996, 1996. Jaar na het drama in Srebrenica. Ja. Maar de afgelopen tien jaar, als we deze eeuw bekijken... is natuurlijk ook um, niet gelukt om deze man te arresteren. Had dat kunnen gebeuren? Uh, ik denk het wel. Ik, denk het wel. Uh, ik heb een paar jaar geleden een gesprek met een voormalig Joegoslavische minister van Justitie gehad... en hem gevraagd waarom nou niet. En hij zei heel eenvoudig... wat, het, uh, uh, wat nodig is, is een besluit van onze president. Uh, nou, Daaruit kon je concluderen dat de Servische regering wel degelijk wist... waar hij zich ongeveer ophield... Dat staat voor u als een paal uh, ik, ik neem dat aan, uh, want uh, ja, uh, wat ik steeds vernam... was dat hij door uh, medestanders, oud militairen, leden van de uh, veiligheidsdienst uh, uh, werd beschermd. Maar als dat toen al op die manier tegen u gezegd werd... zo openlijk dat het inderdaad alleen zou gaan gebeuren op basis van het besluit van de president... dan weet u en daarmee toch de internationale gemeenschap... dat deze man uh, gewoon werd uh, uh, beschermd. En uh, was de druk wellicht ook niet groot genoeg? Ja, uh, de druk is gelukkig door Nederland steeds hoog gehouden. Nederland heeft uh, voet bij stuk gehouden in de Europese Unie. Leek op het eind toch een beetje door de knieën te gaan. Maar ik denk dat de dreiging van een zeer negatief rapport... van de openbaar aanklager, de heer Brammerts, over uh, de Servische regering nu de doorslag heeft gegeven. Ja, die is kort geleden begonnen als de nieuwe openbaar aanklager kwam met een negatief rapport. Is dat dan inderdaad de druppel geweest uh, op basis van waarvan de president Tadic in Servië heeft besloten? Ik vermoed het wel, we weten nog niet de details van deze arrestatie. Het kan natuurlijk ook zijn geweest dat hij toch zoek was en net weer is gelokaliseerd... door de Servische uh, geheime dienst en uh, politie. Um, het is nu dus een kwestie van speculatie. Maar hoe dan ook denk ik dat de internationale druk op Servië... Uh, en uh, de eenzame strijd die Nederland daarvoor heeft gevoerd... Uh, wel degelijk uh, effect sorteert. Want Servië, zoals ieder land, uh, probeert te handelen in zijn eigen belang... zoals het dat ziet. En het belang van Servië is natuurlijk om uh, lid van het beschaafde deel van Europa... te kunnen worden en uh, ook van de, de grote voordelen van de Europese Unie... te kunnen profiteren. Maar zoals u het zegt, is het puur politiek opportunisme geweest... om dan inderdaad nu op basis van een rapport van het arrestatie. Mogelijk te maken en daarmee toe te kunnen treden tot de Europese Unie. In hoeverre kun je dat dan de Servische regering mogelijk nog kwalijk nemen... dat ze hem die tijd beschermd hadden? Het gaat om een aantal regeringen. Geleidelijk is Servië wat aan het hervormen. De uh, kracht van de nationalisten, de extreem-nationalisten in Servië... is nog steeds groot. Uh, de politieke situatie was ook broos. En vorige regeringen hebben, uh, denk ik, uh, geaarzeld... en zijn ervoor teruggedijnst. Ook nadat een belangrijke hervormende politicus gewoon werd doodgeschoten... Uh, dus uh, het lag daar allemaal erg gevoelig. En het is een fantastisch teken van vooruitgang... als uh, en nu dus dit besluit zo is gevallen... en de gearresteerde inderdaad Mladic blijkt te zijn. En zo snel mogelijk overbrengen naar Scheveningen? Ja... Uh, de, het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij ergens lokaal... door een service-rechtbank wordt berecht. Zal dat mogelijk zijn? zijn? Ik weet niet wat de regering van plan is... maar dit zijn internationale misdaden... tegen het internationale humanitaire recht en het volkenrecht. En die moeten worden berecht volgens de richtlijnen... die de Veiligheidsraad daarvoor heeft opgesteld... en volgens de normen van dat recht. En dat betekent in Den Haag door het tribunaal. Is dat een afsluiting ook, zoals de servicepresident president Tadic vanmiddag verwoordde? Het, het is een begin van een afsluiting. Want uh, met de berechting van Mladic is natuurlijk al het leed wat is geschiet nog niet uh, uh, ongedaan gemaakt. Er zijn ontzettend veel getraumatiseerde mensen. Er zijn heel veel mensen die uh, elkaar uh, afgrijzelijke verwijten blijk, blijven maken uh, voor verzoening... Uh, in die regio is heel veel tijd en heel veel aandacht nodig. Uh, verzoening zonder dat het recht eerst uh, zegeviert is eigenlijk niet mogelijk. Dus dit opent nu de mogelijkheid naar geleidelijke langzame verzoening in die regio. Het gebeurde natuurlijk in die maanden juli 11 en 12 juli 1995... toen nu vanuit die bunker uh, redelijk machteloos moest toezien dat het gebeurde. Hoeveel uh, ja. speelt het nu persoonlijk voor u dat deze arrestatie een feit is? Ik heb dit natuurlijk ieder moment sinds uh, die dagen gehoopt. Uh, ik heb het een tijdje verwacht. Uh, ik moest de hoop opgeven toen ik merkte uh, dat een aantal landen... Uh, die wij vanuit Nederland daarover hadden geraadpleegd... Uh, niet echt wilden doordrukken. Toen hebben we in Nederland zelf een aantal oorlogsmisdadigers gearresteerd... die in ons vizier kwamen. Dat waren Kroatiërs eh, en niet deze grote misdadigers... Uh, nu heeft gelukkig de Servische regering het uh, naar alle waarschijnlijkheid zelf gedaan. Uh, dus dat is een enorme stap vooruit, uh, vooral voor de nabestaanden... die nog dagelijks natuurlijk onder deze afgrijzelijke geschiedenis lijden. Maar ook voor de Dutchbatters, die er jarenlang niet van hebben kunnen slapen... omdat ze aanwezig waren en niets konden doen... Uh, tijdens een van de grote misdaden in Europa sinds 1945. Joris Voorhoeven, eh, voormalig minister van Defensie. Hartelijk dank voor deze reactie. Tot uw dienst. Inmiddels is het twaalf uh, minuten voor twee het NOS Radio 1-journaal. Daar luistert u naar met een extra uitzending... in verband met de arrestatie van ex-generaal Radko Mladic. Om één uur gaf president Tadic een persconferentie... waarin hij dat bekendmaakte. Uh, we gaan naar onze Europa-correspondent Chris Ostendorf. Uh, Chris, uh, ja, vanuit Den Haag druppelen langzaam maar zeker de reacties binnen. Heb jij uh, uh, vanuit het Europese al, uh, al reacties? Het Europees is in dit geval Deauville in Frankrijk, want hier in Deauville zijn op dit moment de leiders van de grote landen, de G8, bij elkaar, waaronder uh, president Barroso en uh, voorzitter uh, Van Rompuy van Europa. Uh, zij zitten binnen te praten over heel andere zaken. Het nieuws druppelt hier langzaam binnen over de arrestatie van Bladic. De eerste reacties die uh, ik gehoord heb komen van de woordvoerder van de Europese Commissie. Zij heeft gezegd uh, dat uh, Belgado uh, blijkbaar heeft begrepen dat het is is om samen te werken met het Joegoslavië-tribunaal. Dat is altijd heel erg belangrijk gevonden en als voorwaarde hier gesteld uh, voor eventuele gesprekken met Servië over toetreding tot de Europese Unie. Nou, nu uh, blijkbaar Mladic is gearresteerd, uh, zou dat het makkelijker maken voor Servië om uh, daadwerkelijk tot de Europese Unie toe te treden, maar daarbij is altijd een voorwaarde gesteld waarbij Nederland heel erg belangrijk is geweest. Nederland, vooral minister Verhagen in zijn vorige functie als minister van Buitenlandse Zaken, heeft altijd gezegd: volledige samenwerking is nodig met het Joegoslavië-tribunaal. En onderdeel daarvan is inderdaad dat Mladic Schevening in de gevangenis moet zitten. Maar wat, wat nog meer dan? Wat, wat, wat moeten ze nog meer doen? Ja, nog meer volledige samenwerking betekent ook dat de derde voortvluchtige uh, verdachte van oorlogsmisdaden Hadzic, Hats, uh, ook gearresteerd moet worden, ook naar Scheveningen zal moeten. En ook wat altijd belangrijk is en vaak vergeten wordt, dat Servië volledig moet meewerken aan een, een beschermingsprogramma voor getuigen. Om mensen te kunnen berichten uh, zijn er ook getuigenverklaringen nodig. En veel mensen blijken toch nog steeds bang om te getuigen over wat er is gebeurd destijds in Srebrenica. Om te, uh, dus daadwerkelijk ook echt volledig mee te werken zou ze dus ook een getuigenbeschermingsprogramma op moeten zetten. Dus los van deze arrestatie is er nog veel te doen voor de Servische regering... om daadwerkelijk met Europa in gesprek te zijn. Het is een grote stap die gezet is, de arrestatie van Mladic... maar er zijn nog wat kleine stapjes uh, nodig. Zo, zo vat ik het even samen, Chris. Ja. Nou. Dit is wel een belangrijke grote stap, inderdaad. Er is overigens ook net een, een reactie gekomen van uh, Jerzy Buzek, de voorzitter van het Europees Parlement. Die feliciteert de Servische autoriteiten met de arrestatie van Mladic. Zegt dat het is goed nieuws is voor Servië. Het is ook heel erg goed voor de stabiliteit van de regio. En geeft ook een nieuwe impuls uh, aan, Servië, aan de uh, ambitie van Servië om lid te worden van de Europese Unie. Tadic schijnt ook al gezegd te hebben dat hij hoopt dat de Deuren, de poorten van de Europese Unie op dit moment openstaan. Dus er wordt onmiddellijk wel de link gelegd tussen deze arrestatie ja. en de gesprekken met Europa. Helder, Chris Ostendorf vanuit Doviel. De politieke stappen die worden gezet, nog voordat alle feiten over de arrestaties bekend zijn. We hebben bijvoorbeeld nog geen foto gezien van de gearresteerde Maladi's beelden. Het wachten is daar natuurlijk ook op. En het wachten wat het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag zal gaan doen. Al die ontwikkelingen die worden bijgehouden in een live blog op onze site nos.nl. Reactie vanuit de voormalige Joegoslavische landen, vanuit Servië... maar ook uit Brussel, vanuit Nederland, want in Den Haag natuurlijk... zullen mensen zich ook gaan opmaken. De politieke reacties, Hans-Andringa, je hebt mensen gesproken. Onder andere eh, Gerard Schouw, daar ga ik nu mee praten, van D66. Eh, Woord voor de Europese Zaken bracht onlangs eh, met de Commissie Buitenlandse Zaken... nog een bezoek aan Servië. Spraken daar onder andere met president Tadic, ook over de zaak Mladic... Hoe staat dat daarmee? Enzovoort. Al die vragen zijn aan de orde gekomen. Meneer Schouw, wat was de indruk die u toen kreeg... hoe men in Servië dacht over het meewerken aan de arrestatie? Wat voor, wat voor sfeer trof u bijvoorbeeld bij een man als Tadic aan? Wat voor houding? Nou, dat was een heel uh, bijzonder gesprek wat we als commissie met hem hadden. Er was twintig minuten voor uitgetrokken en uiteindelijk hebben we wel een uur uh, met hem daarover gesproken. En met name ook over, over deze kwestie. Hoe zit het nou precies met de opsporing en met de voortgang uh, van de oorlogsmisdadigers? En, wat... en toen zei je, opsporing, hoe ver staat het ermee? Wat was toen het antwoord? Nou ja, wat, wat opviel was dat de president daar enorm emotioneel in zat. En zei van, ik heb één doel. Uh, één doel in mijn leven. En dat is die mensen opsporen, om die mensen beter te pakken. En uh, daar zat een, een energie en een oprechtheid in... die eigenlijk ja, van de tafel afspatte. Tegelijkertijd zei hij ook van, ja, maar ik heb wel een probleem. Uh, want ik moet jullie zeggen dat we de laatste tijd... eigenlijk helemaal geen indicaties hebben waar we hem kunnen vinden. Uh, en zei hij, ik weet dat Nederland er erg aan hecht om hem heel snel uit te leveren. Ik doe mijn best. Was dat overtuigend voor u? Was u er echt van overtuigd van, hij doet echt zijn best... of was het meer zijn goede wil tonen... maar dat het eigenlijk niet zoveel voorstelde? Ik vond het heel authentiek overkomen. Het was uh, emotioneel. Het uh, was zeer emotioneel en het was uh, authentiek. Ik heb me natuurlijk wel zitten afvragen van... ja, uh, gaat dat wel lukken? Uh, want het is nogal wat. Uh, jarenlang uh, wordt er alle energie op gericht. Om uh, de man op te sporen. Er zijn internationale controles. Internationale aanscherpingen. Uh, om dat ook echt te doen. Dus de druk was enorm hoog. Denkt u dat die druk. Bijvoorbeeld ook om lid te kunnen worden. van de Europese Unie. dat dat het uiteindelijk gedaan heeft? Dat de mensen. hun handen ervan af hebben getrokken. en toch bedacht hebben van. Oké, okay, meneer Mladic. Het is nu uh, mooi geweest. Nou ja, dat heeft zeker een rol gespeeld. Juist ook omdat het Nederlandse parlement. is altijd glashelder geweest. Uh, zonder uitlevering. Niet uh, uh, bij Europa. Dus dat was echt een strikte voorwaarde. Uh, en ze hebben enorm hun best gedaan uh, om dat ook te realiseren. Ja, en ik ben daar uh, echt ontzettend blij mee. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Want het is ontzettend ingewikkeld uh, om iemand op te sporen. En de druk was al hoog. Maar het is gelukt. Dus ja, uh, complimenten en uh, blij uh, ook voor het Servische volk. Nou, dat is alvast meegenomen. Ik loop even naar een andere deur, dank u wel meneer Schouw. Want daar zou zo premier Rutte naar buiten moeten komen. Want als het goed is, hebben de luisteraars ook kunnen horen dat er een bel is gegaan. Dat houden in dat het debat over Europa geschorst is. Ik kijk even door een glazen deur naar binnen, naar de plenaire zaal. Daar zie ik onder andere de woordvoerder van premier Rutte gebogen staan. Dus er zal wat bijgepraat worden over wat er gaat gebeuren. Zodra de beweging is en premier Rutte komt naar buiten, dan meld ik mij weer. Dankjewel, Hans Andringa vanuit Den Haag. Met uh, de eerste reacties die daar binnendruppelen. Op het nieuws dat in Servië ex-generaal Radko Mladic is opgepakt. Boris Tadic, de huidige Servische president, heeft dat bekendgemaakt. Uh, even na één uur op een persconferentie. En heeft erbij gezegd dat Mladic zal worden uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal. Het is nog allemaal niet duidelijk uh, waar hij is opgepakt. Wel is duidelijk dat hij een andere identiteit heeft aangenomen. Tussen is en 69. En hij noemde zich de afgelopen 15 ruim 15 jaar Milorad Komadic. Het is bijna 4 voor 2. We gaan uh, er even uit voor de reclame, het NOS nieuws en reclame. En daarna zijn we weer terug met deze extra uitzending van het NOS Radio 1 Journaal. Tot zometeen.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 En je krijgt een beste rente. Tot wel 2,8 procent. Exclusief via frieslandbank.nl. En daar komen jullie nu mee. Bijna een eeuw na de oprichting. Ja, hoort Willen is kunnen. Kijk maar op frieslandbank.nl. Ondernemers bellen en internetten tot einde zomer gratis. Nu met een iPhone 4 voor 25 euro bij een e-abonnement. Kijk op tmobile.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1.